Volgens Johnson lost de vergeldingsaanval het conflict niet op... maar hij hoopt wel dat hij het Syrische regime afschrikt. Opnieuw is in Amsterdam iemand aangehouden... in verband met een moord van vorig jaar in Rotterdam. Het is een man van 25 uit Amsterdam-Oost. Hij wordt morgen voorgeleid. Vorige week werd in de zaak ook al een 25-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij zit voorlopig vast. Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij de moord in augustus vorig jaar... op een man van 42 in Rotterdam...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 In WNL op zondag zei Blok dat de Russen voortdurend bezig zijn mis te creëren over onderwerpen als de MH17, de oorlog in Syrië en ook over de zaak Skripal. In Urk is vannacht een steen door het raam van de burgemeester gegooid. Burgemeester Van Maren heeft foto's van het vernielde glas in loodraam op Twitter gezet. In het bericht vraagt hij wie er iets heeft gezien. Vernielen van gemeente-eigendom is niet cool, schrijft hij.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 Zandvoort op zondag is ZFM Sport Live. We zijn bij de eredivisiewedstrijden die zo dadelijk beginnen. Uh, NAC Willem II speelt op dit moment. Nog een kwartiertje, het staat 1-2. We gaan om half drie naar Feyenoord-Utrecht, Groningen-Roda en PSV-Ajax. En dat is om kwart voor vijf. Ik weet niet of u dat mee gaat maken. Wat u wel mee gaat maken is de Amstel Gold Race... We kijken op dit moment naar de dames. Die hebben nog 7 kilometer te rijden. Er zijn zes uh, koplopers. En die hebben 1 minuut en 45 seconden voorsprong op het peloton en 24 seconden voorsprong op twee achtervolgers. Bij die zes uh, uh, zitten Lucinda Brand. Rianne Marcus en de wereldkampioen Chantal Blaak. Dus drie Nederlandse meisjes in de eerste groep van de eerste zes. Dat is natuurlijk heerlijk. In het eerste uur hebben we geluisterd naar het kampioenschap van de SV Zandvoort. Het was heel lang onrustig in, uh, in Zandvoort. Maar het was wel een heel mooi feest. En Jaap Koper heeft ons voorzien van uh, vier geweldig leuke interviews... die in het eerste uur gedraaid zijn. Jaap, en dat ga je in de toekomst uh, vaker doen. Dat is wel de bedoeling, ja. Nou. Ja, want uh, we hebben natuurlijk ook nog een mooi circuit in onze achtertuin liggen. En er is wat, hè, deze week? Uh, deze week wel. Ik, ik verwacht dat ik uh, misschien niet de enige ben, uh, de lokale verslaggevingen die ik dat uh, doe. Uh, we hebben er nog een uh, rondloper die daar nog iets beter be uh, thuis in is. Dat is Willem van Denzen. Die is daar nog beter thuis in, uh, dan ik in dat uh, verband. Maar ik weet niet of die erbij is. Dus vandaar dat ik eventjes een slag om de arm am. Maar of die er nou bij is of niet, jij maakt gewoon de interviews voor ons, hè? <lacht> of, voor vrijdag en voor zondag. Ik doe mijn best, maar. Ja, uh, nee, het is, uh, ik, ik hoop dat ik er uh, dat ik meer bij kan dragen. Uh, het leuke is natuurlijk uh, dat we ook uh, buiten Zandvoort. onze Snuffert uh, willen laten zien op dit uh, gebied. Dus ik denken dat, dat dat alleen maar uh, een, uh, een goede zaak is. SV Zandvoort kampioen. We gaan naar de tweede klas. Zou me niet verbazen als ze volgend jaar doorstromen naar de eerste. Ja. We, het... hebben, we hebben een wereldkampioen in Zandvoort: Britt Wortel wereldkampioen ijshockey. Het is wat, hè? Uh, we doen het dan op sportief gebied uh, niet slecht. En als ik uh, dan ook nog net uh, hoor van... ja, uh, we, hebben, we moeten alleen oppassen met het hockey. Dat heb ik net eventjes gehoord. Ah, maar dat uh, komt ook wel goed. Joop zorgt daar wel voor. Denk je? Ja, we gaan zo ook even bellen met Joop uh, van Es... die vandaag jarig is om te praten over het basketbal... dat gespeeld is gisteravond. En we zijn vandaag bij vier wedstrijden in het uh, regionale voetbal... DSS tegen OG met Miranda Wesselman. HBC Dio met Erik van Westerlo. Schoten Kennemers met App En United tegen Bloemendaal met Tjerk de Blauw. Mag ik er daar meteen nog eentje aan toevoegen? In? Ja, dat mag. Ik heb Marcel Akenboom aan de telefoon. Hij ja. staat voor ons bij Waterloo tegen DSK. Is hij daar nu? Ja, kijk, moet je horen. Marcel? Ja, ik ben er. Goedemiddag. Hoi. <laughs> en welke wedstrijd had je Marcel? Ik heb Waterloo tegen DSK. Oh, wat leuk. Ja. ja, ik dacht ik ga spontaan naar een potje en uh, nou ja, eh, uh, waterloo, altijd gezellig. Dus eh. Uh, Jij bent niet van de velden te slaan hè, op de zondagen? En zaterdag. Nee, nee, nee, nee. Zeker de zaterdag niet. Maar uh, zondags uh, doe ik ook ze nu nog mijn best. Ja. Waar, waar was je gisteren Ik stond gisteren bij VSV tegen SCB. En dat was wat, hè? Dat was maar wat, ja. Nou ja, de eerste helft was niet om aan te gluren. Maar de tweede helft werd leuk, ja. Dus, en, uh, vertel even hoe het ging? Hoe het ging? Nou ja, na. Een kwartiertje stond SCW al ruim op uh, 2-0 voorsprong. En uh, pas daarna begon VSV een beetje te voetballen. En uh, met een beetje mazzel maakten ze vlak voor rust de 1-2. En in de tweede helft misten ze nog vrij een penalty. En daarna, ergens een kwartiertje voor tijd, maakten ze de 2-2. En toen waren er nog wat kansen over en weer. Maar uh, het bleef onbeslist uiteindelijk. Gelijkspel 2-2, nou lekker. Ja. Waterloo DSK begonnen, 0-0 neem ik aan. Ja, ze zijn net drie minuutjes bezig en uh, ze zijn elkaar een beetje aan het aftasten. En uh, ja, er is nog weinig gebeurd. Uh, nu kop uh, Rets Brouwer, keihard en uh, uh, ja, in de voeten van een tegenstander, maar toch heeft Waterloo de bal weer te pakken. En dan komt er zowaar geen kans aan. Ik dacht eventjes dat uh, de nummer 14 Ahmed Otman uh, uit kon breken, maar dat lukte niet. Marcel, wat is uh, ja. de indruk van uh, Waterloo bij jou? Um, het is een ploeg die, die ja, een beetje twijfelachtig... Uh, ik sprak net ook Bert van Duivenbode, de trainer. En die had het over dat ze revanche moesten nemen voor de nederlaag van vorige week tegen MMO. Maar, uh, ja, het, het, de jongens die zien er allemaal heel relaxed uit. En uh, het lijkt niet als, uh, alsof ze er echt helemaal vol voor willen gaan. Tenminste, dat is mijn indruk van die eerste paar minuutjes. Dus het is uh, redelijk relaxed. En bij DSK is eigenlijk hetzelfde het geval, maar die, die knokken om de na-competitie te ontlopen. Maar, ja, dat staat ook nu allemaal nog te kijken van hoe uh, gaat het spel zich ontwikkelen. Dus het is nog even een schaakspelletje. Oké. Okay. Want Bertie is nog op zoek naar, uh, naar een vervanger voor uh, zijn team, hè? Ja, klopt. Ja, en ik sprak de voorzitter. Ik ben zijn naam even kwijt, maar uh, ze hebben nog geen nieuwe. Dus, uh, nou ja, ze moeten nog even doorzoeken. Nou. Marcel, we gaan je horen vanmiddag. Hartstikke bedankt zover. Oké, okay. Marcel, dankjewel. En we zijn ook uh, naast Waterloo DSK... dus bij DSS OG, HBC Dio... Schotenkennemers en United Bloemendaal. Ik heb ook nog een berichtje voor u. Uh, het aardige is dat de... wekerfinale... Uh, volgende week zondag... dat die gefloten gaat worden door een bekende man die we hebben. Het is trouwens de honderdste finale... die gespeeld gaat worden. En Kuipers met zijn team uh, gaat die wedstrijd... Uh, fluiten. 22 april, Feyenoord AZ... En voor deze speciale uitgave is de beker met goud belegd. We don't talk We don't talk we don't talk like We used to do. we don't love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 We don't talk anymore, Charlie Poet. Any... We gaan ons bezighouden met wielrennen. Want de mannen moeten nog 136,7 kilometer rijden. Er zijn negen koplopers, waarbij Brang Tankink en Riesebeek als Nederlanders. En dat is nog een flink stukje natuurlijk. Aankomst er ongeveer 10 minuten over 5. Maar we kijken nu naar de laatste meters, de laatste kilometer van de dames. Het is zo dat uh, Kouwberg is weer scheidsrechter geweest... of scheepsrechter geweest in de finale. Er zijn scherprechter. Er zijn nog maar drie dames uh, over in de laatste kilometer. En dat zijn Chantal Blaak, de wereldkampioenen. Dat is Lucinda Brandt. En daar zit Spread bij. En die drie gaan nu sprinten voor de overwinning. Terwijl de, koploop, de, de achtervolgers er eigenlijk vlak achteraan zitten. Maar deze drie blijven natuurlijk wel weg. Nog 600 meter te rijden in die dameskoers... die heel mooi was... En waarbij de bergen toch steeds de afstanden tussen de verschillende groepen groot hebben gemaakt. Het is nu die spread die op korte kop rijdt en Blaak zit daarachter. En dan zit Lucinda Brand die zit in derde positie. Eens dus even kijken hoe die sprint gaat verlopen, want het is natuurlijk toch wel leuk hoor. Die dames die doen het in Nederland verschrikkelijk goed met wielrennen. En het is dan ook geen wonder dat er bij de drie koplopers twee Nederlandse dames zijn. Sprint wordt aangetrokken. De laatste 300 meter worden gedaan. En daar gaat degene die ik al verwachtte, Chantal Blaak, die heeft de spits genomen. In uh, haar wiel zit uh, Lucinda Brandt. Die zal ongetwijfeld tweede worden. En inderdaad, hoor, Chantal Blaak de wereldkampioenen wint voor uh, Lucinda Brandt. En Sprat wordt derde. Prachtige koers. Mooie kampioenen. Heerlijk dat uh, fietsen daar uh, in het zuiden van Limburg. Prachtig. Eens even kijken, uh, Rick. Wat hebben we? We hebben vier wedstrijden vandaag. DSSOG, HBC Dio, Schrote kermers United Bloemendaal en Waterloo DSK. We gaan na de volgende muziek eens even kijken bij de mannen op de velden en de vrouwen, hè. Want Miranda Wesselman is er ook. Die doet DSSOG. Zeker, zeker, zeker. En dan eerst nog eentje voor Zandvoort. Je keek me lachend aan. Deze avond. De lach Zei mij dat alles waar? Ja we wisten Even de stroopwafel die we van Celeste hebben gekregen doorslikken. Voordat ik u nog een keertje vertel dat Chantal Blaak... de wereldkampioene de Amsterdam Gold Race bij de dames heeft gewonnen. En wij nu langs de velden gaan kijken wat er allemaal aan het gebeuren is. Een van onze fantastische verslaggevers is Tjerk de Blauw. En die zit bij United tegen Bloemendaal. Lekker potje. Goedemiddag. Ja, hier is de wedstrijd zo'n 15 minuten onderweg tussen United en Bloemendaal. Maar de stand nog 0-0. Dat is een gevaarlijke aanval van United. Dat moet beter uitkomen. Die komt meteen goed uit het stadsgebied en schiet die bal meteen ver en ver weg. Maar over de lijn heen, dus is het gevaar geweken voor Bloemendaal. Maar ik zeg, de stand nog 0-0 in deze wedstrijd. Bloemendaal wat wel op twee plaatsen gewijzigd is. Dat betekent dat Frizo de Jager op de bank zit omdat hij een blessure heeft. Een lichte blessure eigenlijk. En Tim en Tanjo op de bank zit. En daar is Florens dan eh, voor in de plaats gekomen. Dus twee opzichte van eh, vorige week binnen het elftal. Die Naval wat zich ver laat inzakken. Als Luna de bal heeft dan heel compact eh, achterin staat met eh, die man. En probeert via een snelle counter dan eruit te komen. Via de, de nummer 9 van hun. Dat is eh, Rick Balladin. Die die ballen moet aannemen op, ze, op zijn borst. En dan probeert dat andere mensen erbij komen. En dat hij dan zo kan terugkaatsen. Dat ze het spel kunnen verleggen. Molenaar heeft al twee heerlijke gevaarlijke acties gehad. Dat was eh, ja, op een gegeven ogenblik was het ook aan de linkerkant uh, die de bal dus goed, uh, goed op zijn patroon nam. En het was Hofman die hem goed eroverheen uh, tikte. Anders had het hier al 0-1 geweest. Daarna, in de zesde minuut, was het een goede aanval tussen uh, Bogaard dan. En uiteindelijk weer Bogaard, Maar die had het vizier net niet helemaal scherp staan. Zo ging hij langs de kant van de paal aan de verkeerde kant. Nu is het aan Geldermans aan de rechterkant die die bal plaatst naar uh, Max Land. Max Land bij de middenser. Heeft die bal aan zijn voeten gemaakt. De schijnbeweging is het aan Geldermans die meteen komt helpen. Die plaatst hem aan de rechterkant van het veld. Dan is het daar goed. Goed goed voor die bal. Maar iets te scherp. En dat betekent dat uh, Vincent Hofman die bal op kan pakken. Vincent Hofman, daar moeten we altijd gevaarlijk voor zijn. Of opletten, want het is een gevaarlijke keeper die die bal heel ver kan schieten natuurlijk. En goed neer kan leggen. En aan de andere kant is Robidale die bal meteen weer oppikt op het middenveld. Maar toch is het United Davo die die bal uh, kan oppakken. via Fouwert, Sorki. Die hem meteen weer doorplaatst naar die nummer 9. Maar die kan er niet bij komen. Die is Bart uh, Bartemunen. Die hem goed afschermt. En meteen is de terugbal uh, bij Daan Geldermans. Daan Geldermans op het middenveld. probeert de man te ontstellen. Waakt hem er ook overheen eigenlijk en plaatsen dan meteen aan de linkerkant van hetzelfde helemaal naar en, en Jasper. Jasper Nelens. Jasper Nelis, Aan de linkerkant weer naar verloren Het is dan, lekker spannend, Het uh, is lekker, u, is lekker spannend, naar, Jerk. Te bereiken, hem dan ook aan de rechterkant. En uh, gaat dan doordraaien naar de linkerkant weer helemaal terug naar uh, Gijs-Jan Poelgeest. Gijs-Jan Poelgeest. Zoekt de ruimte, vindt de ruimte aan de linkerkant. Dan is dat Jasper Nelens. Die moeten we gaan voorzetten. Trek die hem ook voor? Dat lukt denk ik niet. Maar die bal die blijft om binnen, Dat betekent dat verloren Verdam kan krof richting het Stadsgebied. En het is het booger die net even tekort komt om het laatste setje te geven. En en nu is het uh, aan de rechterkant, is het uh, meteen een lijn te tafel wat eruit kan komen, via die nummer 9. maar dat is Bart de Beuwinen die er goed tussen zit, en meteen zo het gevaar eruit haalt. En dat betekent dat we hier een kleine 18 minuten gespeeld hebben, met de stand uiteraard 0 tegen 0. Tjerk, je bent geweldig. Als er wat gebeurt, bel in. Ik vind het een fantastisch verslag. Leuke wedstrijd dus, United tegen Bloemendaal. Een ja, andere ja. leuke wedstrijd is gisteren al gespeeld. De klassieker bij de amateurs. Koninklijke HFC tegen AFC. En het werd een schitterende 3-1 overwinning voor voor de koninklijke die nu absoluut veilig zijn. Hoe komt het dat... Uh... HFC die wedstrijd zo mooi naar zich toe haalde. In de rust was het Ted Verdonkschot, de coach van de Haarlemmers... die drie wissels in één keer in het veld bracht. Beetje link natuurlijk, want een van die wissels was Daniel van Son... en die kan altijd nog wel beslissend zijn. Maar uh, de drie die brachten het vuur in de wedstrijd... terwijl dat in de eerste helft, in de tweede gedeelte... helemaal was weggezakt bij HFC. Wat een heerlijke overwinning Ted Verdonkschot. Ja, dat klopt, euh, wat je zegt, Hennie, hè? Dus het euh, was euh, zeer welkom drie punten. Want ja, je bent er nog niet helemaal. Hè, want je zegt maar, hè, die andere ploeg moet natuurlijk ook nog tegen elkaar dus, Precies. Dus, dat moeten er heel eraan lopen. Wat een geweldige wedstrijd was het in de tweede helft. Hoe kon die omslag opeens ontstaan? Wat heb je gezegd in de rust? Ja, nou kijk, euh, je maakt natuurlijk van tevoren bepaalde afspraken waar de raad ligt en waar je ze pijn kan doen. Eh, en ik voelde zeker zeker te herstellen dat wij absoluut niet eh, scherp genoeg waren. Eh, en dat AFC er veel veller, veel veller op zat. En eh, we hadden wel wat uitvallen, maar en, eh, eigenlijk heeft het te weinig gebrengd. Ja, en dan moeten we wat in de rust. En uiteindelijk was het plan om eh, twee jongens te risken. Vooral achter die verdediging, waar toch wel wat ruimte lag, wat meer snelheid met eh, Tim en eh, Robin te brengen. En dan eh, gaat Jan terug naar het middenveld. En tien jaar zaten we in de kleedkamer en toen uh, kon Ben van de broek ook niet verder. Dus ja, dan heb je een keuze om dan te zeggen van, dan nou laat ik één van de twee uh, nooit niet vallen, maar... Ja, ik had er in de rust eigenlijk wel tien kunnen wisselen, dus... <laughs> dat, uh, dan maar meteen uh, ja, toch de drie wissels doorgevoerd. Ja, nou die liep allemaal geweldig, hè? Heerlijke goals. Ja, je hebt net, uh, kijk, daar moet je natuurlijk een beetje geluk mee hebben en, uh, en meteen na de rust maak je natuurlijk de 1, -1 en dan krijgen we wat vleugels. Ja, en binnen die tien minuten scoor je vervolgens de tweeën en de drieën in je ja, eind En je zag je dat afstand wel wilde, maar ja, dat wij het eigenlijk niet glielde achterin, zoals we eigenlijk al dat hele jaar doen. Ja, en dan kan je eigenlijk uh, niet meer als uh, trots op die jongens zijn dat ze het zo geweldig hebben opgepakt in de tweede helft. Ja. Ik sprak je na afloop en je was dolblij, maar je was vooral super trots. Ja, dat klopt. Kijk, je moet natuurlijk niet vergeten dat je voor de winterstop... ...veel in een behoorlijke vaste formatie hebt kunnen spelen. En na de winterstop was dat toch, mede door het uitvallen van, van Roy... Hè, ...dat je toch een iets ander systeem moet gaan spelen. Ja, en als je dan nou ziet dat je met, uh, in de voorhoede met, uh, met Tim en met uh, Robin... Uh, die, ...die fantastisch invielen. En natuurlijk hartstikke leuk voor Tim, want die jongen die zat er gewoon tegenaan uh, te hikken. eindelijk. Even zijn eerste te maken. En dat doet hij zo hard zijn best voor. Ja, dan, dan ben je als trainer natuurlijk hartstikke trots dat die, uh, dat die jongens dat zo oppakken. Ja, de beer is los, zei die gisteren. Ja, dat, dat gaan we zien. Ik ook... <lacht> Met wat ik zeg, we zouden niet. Maar uh, het is natuurlijk wel prettig als je dan weet dat er uh, uit de eigen opleiding jongens komen. ...die je eigenlijk zo neer kan zetten. En dat is nu ook hartstikke prettig voor een trainer. Ja. En leuk ook dat Robin weer zo goed inviel. Maar ik vond de absolute ja. uitblinking gisteren toch weer Wesselboer. Ja, absoluut. Ja, maar ja, ik vind dat, dat, dat de verdediging... ...die staat al beter als een huis. Want als je ook ziet ons doel gemiddelde... ...dat we bij, volgens mij, op Katwijk en uh, Masluis... de minst gepasseerde verdediging hebben van allemaal... Ja, en dat, dat doe je natuurlijk wel als team. Kijk, ja. als je voorin goed teruggeeft dan ontlast je die achterhoede. En, uh, en Wessel Boersvullen, fantastisch. Maar, even, maar vergeet ook niet, het middenveld met van de Voest... ...die zoveel weghaalt daar op dat middenveld. Ja. En dat wordt wel eens onderschat natuurlijk. Ja, helemaal met je eens. Ted, ik feliciteer je van harte. Geweldig gedaan. Dank je, daar Nou, ja, jongen, dank je. Aan uitzending. Hoi, dank je.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 make you love me I just want take your time I don't have to meet your mind Want uh, Tjerk de Blauw heeft een penalty bij United tegen Bloemendaal. Het is uh, Bloemendaal die een penalty hier, hier kan gaan nemen in de 25e minuut van de wedstrijd. Het was een overtreding op elke die die uh, finaal onderuit gehaald werd. En de scheidsrechter hier uh, die, de, wees definitief... Uh, Bewist naar de stuk toe. En dat betekent dat Joost van de Boogaard klaar is om die bal te nemen. Komt die penalty ook? En hij schiet hem veilloos in. En dat betekent hier de stand 0 uh, tegen 1. Dankjewel, Tjerk. We gaan even het blokje HFC afmaken. Want gisteren was behalve het eerste van HFC. U hoorde Ted Verdonkschot, de trainer, daar net over. Was ook de wedstrijd van uh, zaterdag 1. En die staan bovenaan, stonden vier punten los van Hijs. En er werd thuis gespeeld tegen een moeilijke tegenstander, Matthijs Mulman. Goedemiddag. Dag Henny, goedemiddag. Hallo. Vertel. Ja, het was natuurlijk met uh, ja, vier, vier punten voorsprong. Begonnen we begonnen natuurlijk aardig aan de wedstrijd. Uh, Vels Noord uit was natuurlijk lastig. We stonden daar met uh, rust 2-0 achter. Uiteindelijk wonnen we met 4-2. Dus we hebben aardig, uh, aardig re rechtgezet in de tweede helft. Uh, gisteren uh, ja een lastige pot. We uh, stonden 0-1 achter met de rust. Even een donderspies van Jeroen in de rust. Dus toen uh, werd er snel 1-1 door Tijn. Kaagman 2-1 door Bart Nelis. Heel mooie vrije trap. Vlak voor tijd. En uh, ja, een counter van die gasten. En, uh, het wordt opeens 2-2. Dus uh, ja, duur puntverlies. Dus twee puntjes minder. Nog maar twee voor. Twee punten minder. Nou, uh, aanstaande zaal, uh, zaterdag wacht Uno. Dat gisteren verloor van huis met 8-0. Dus in principe, ja, we moeten ervan uitgaan dat wij uh, gewoon aanstaande zaterdag drie punten pakken. Uh, huis moet daarentegen tegen Geel-Wit. Dus die zullen het ook wel winnen. Dus uh, ja, ik denk dat het verschil gewoon even twee punten blijft. Hoeveel wedstrijden de moet je nog, weken. Matthijs? Dan zijn we twee weken vrij. Dan moeten we nog drie wedstrijden daarna. Daarna nog drie wedstrijden. Dus, dus het, uh, dan het dan blijft weken spannend. Weken. Ja, het blijft zeker spannend. Het is nog niet gebeurd. Ik moet ja, je vertellen. Hand, dus... Ja, ik moet je vertellen. De, doelpunten, de tweede doelpunten maken van gisteren. Zo wat ik van jullie zie. Dat is een kanje, joh, die Bart Nelers. Ja, goed hè? Ja. Ja, natuurlijk ervaring, hè? Uh, natuurlijk. En, uh, hij speelt zo so, solide achterin. Nou ja, als je zo'n zware blessure hebt en je komt dan op dat niveau terug, dat is toch wel knap. Die heeft hard gewerkt, ja, hoor. Ja, absoluut. Hij mag, hij, alle corners van uh, loopt hij ook. En uh, gisteren ook, dat zag je ook, weer je bepaalde vrije trappen. Ja, hij, hij legt ze gewoon panklaar op je stropdas dus. Ja, geweldige voetballer. Dat is mooi. Ja. Je weet dat je mag, st mag stemmen op de wedstrijden, hè? En uh, ik stem nu al twee weken achter elkaar op hem. Maar ik denk dat hij dat gewoon uh, met, met zijn ogen dicht gaat winnen, hè? Ja, dat denk ik ook wel. Zeker, ja. Hoe groot is jouw vertrouwen wat betreft de titel? Nee, gewoon goed, ja. Ja? Uno thuis, uh, Hoofddorp uit, DSK thuis en SVI uit. Nou, ik, hoop, ik weet even het programma niet van huis uit mijn hoofd, maar uh, ja, laten we hopen dat zij nog een paar puntjes verliezen. Dus, uh, nee, ik ga ervan uit dat wij het uh, gaan wel gaan redden, ja. Je hebt een uh, ontzettend leuke trainer bij de ploeg, maar die gaat weg. Jeroen gaat weg. Jeroen gaat de kastenkunt, ja. Ja, dat heb je natuurlijk wel eens hè, in zo'n seizoen. En uh, ja, hij had natuurlijk verwacht dat hij uh, zaterdag 1 wel een paar jaar ging leiden uiteindelijk. Maar ja, het uh, bestuur en de technische commissie, uh, ja, we denken daar alles over. Dus wat dat betreft is daar een paar weken geleden is dat gezegd dat hij, uh, dat hij uh, Ja, dat in ieder geval HFC kiest voor een andere trainer. In dit geval uh, Fijke Prins die doet nu uh, onder 15-1. Fijke is natuurlijk een uh, doorgewinterde trainer en uh, ja. Ja, het is geen slechte keuze natuurlijk. Nee, het is natuurlijk een heel ander u dan Jeroen en ik ken Feike wel natuurlijk, maar niet als trainer. Dus we gaan het meemaken en er komt natuurlijk wel wat versterking aan, uh, mochten we kampioen worden ook. Dus wat dat betreft, ja, we gaan er gewoon weer voor te doen. We gaan je volgen Matthijs, we willen heel graag horen of deze ploeg uh, kampioen wordt. Ik heb nog even een mededeling. In. Ja. Ik was net bij het tweede tegen DCG. Ja, dat weten we. Oh, dat weet je al. Ja, ja ja, ja. we gaan zo meteen ook eventjes uh, met de begeleider van, uh, van, het, uh, jong van het jong HFC uh, bellen. Maar ja, zo'n 9-2, hey, lekker. 10-2. Oh, 10-2 is het geworden. Ja. ja. Dus vlak voor tijd, uh, wie knalde er nog een in dan? Appeltje eitje. Volgens mij was de laatste. Even kijken hoor. Een jongen van onder 17 een die viel in. Oh, een van... Wat... van Braakhuis volgens mij. Oh, leuk. Een hoofdste zoontje. Dat, ja. Uh, ja, dat is een talent. Helemaal goed. Hartstikke goed. Gefeliciteerd, man. Yes, bespreek elkaar. Daag, Matthijs. Goed, doeg. Hoi, hoi. <lacht> Vee Clubhouse Burgers graag. Give me that sizzle. Give me that beat. Here we go. Good. Vers voor jou bereid. De Bacon Clubhouse. Met de originele Big Mac Mac's. House. Nu bij McDonald's. this luistert naar CRM Sport Live. En we houden u op de hoogte van zowel de Eredivisie als het regionale voetbal. Even wat betreft die Eredivisie. De wedstrijd NAC tegen Willem II is afgelopen. Ik vertelde u al eerder dat uh, Rienstra twee doelpunten maakte. En dat de tegengoal gemaakt werd uh, door... Uh, hoe heet die man ook alweer? Ik vergeet die naam altijd. Maakt verder ook niet uit. Ach, dat is ook gewoon klaar. 2-1 voor Willem II. Hoe heet die nou, joh? Nou... Kom er straks op, echt. Maar we hebben ook regionaal voetbal. Namelijk een hele leuke wedstrijd van HBC de koploper tegen Dio. En Erik van Westerlo is er voor ons bij. Dag Erik. Hallo Henny. Hallo Henny, hallo mensen. Fijn dat je mijn naam nog weet. <laughs> Ik zit weer daar een heel wonderlijk, wonderlijk partijtje te kijken eigenlijk vanmiddag. Nou, het is bekend, HBC staat nog aan kop. Maar heeft nog een best lastig programma. Twee concurrenten. Uh, Zwanenburg en NFC uh, liggen op de loer. Uh, Zwanenburg zelfs twee wedstrijden minder gespeeld en uh, NFC eentje minder. Uh, het leuke is dat uh, NFC nog tegen Zwanenburg speelt en HBC tegen En Zwaneburg en NFC. Dus dat is ongemeen spannend uh, hoe deze competitie gaat eindigen. Ik zit uh, vanmiddag dus bij de wedstrijd HBC tegen Dio. Nou, dat is eigenlijk geen partij. Het staat inmiddels al 4-0. Uh, Dio, ja, het is bekend staan helemaal onderaan en er zit uh, bar weinig voetbal in de ploeg. Ik heb zo eens even rondgekeken, maar ik schat toch dat er een man of vijf rondlopen die uh, 100 kilo of meer wegen bij Dio. <lacht> en dat lijkt me niet bevorderlijk om. Uh, een snel potje voetbal te doen. Uh, ze begonnen al om hier aan te komen zonder uh, reserve shirts. Dus ze speelden ook in het wit, net als HBC. Nou, toen hebben ze andere shirts gehaald. Die bleken dus ook wit te zijn. En het leuke van het verhaal is dat uh, Dio dus nu in de reserve shirts, uh, zwarte shirts van uh, HBC aan het voetballen is. Nou, dat gaf natuurlijk weer nodige uh, opschudding, want uh, ja, welke nummers, uh, welke spelers krijgen welk nummer. Maar uiteindelijk is het allemaal opgelost en uh, begonnen ze weliswaar zeven minuten te laat met de wedstrijd. Maar eh, alles heeft uw nummer. Eh, ja, er zijn eh, al heel snel eh, was het eh, Luc Valen die eh, meteen eh, na de aftrap zat, kom eh, naast, naast Koppen. Eh, twee minuten later maakte hij de 1-0. Eh, Erik Liefdink, een prachtig schot, diagonaal schot, eh, maakte de 2-0 van. Eh, de 3-0 was Robin van der Linden en hij tekende ook voor de 4-0. De 4-0 was ook weer een curieuze, en heel lullig slapp terugspelballetje op de doelman. Die, uh, oh, de vijfde, de vijfde gaat net de verkeerde kans van de paal. Um... En een lullig terugspelballetje en daardoor uh, kon dan HBC er tussen duiken het was Robby van der Linde en uh, eenvoudige de doelman uh, passeren ook de doelman ziet er niet uit als uh, dat hij er erg veel zin in heeft als hij even niet aan de bal is dan hangt hij tegen de doelpaal aan dus dan ben je lekker gemotiveerd heel erg jammer dat ze niet uh, dat ze niet zo uh, ja, niet, niet beter partijgevers hebben ze hebben inmiddels ook al twee uh, wissels moeten toepassen bij, uh, bij Dio uh, flinke blessures, een hamstring uh, bij de ene en, en, en, en, en even kijken, wie was dat? Elf is in het, in het veld gekomen en Fonsee met de hamstringblessure is eruit gegaan. En net, dat heb ik even niet kunnen meeschrijven, is er de tweede wissel al geweest. Dus als ze zo nog even doorgaan, dan komen ze dadelijk niet eens met elf mensen aan de finish. Dat is dus tot, tot op dit moment 4-0 en ik, ja, het zou me niks verbazen als het dubbele cijfers worden vanmiddag. Dankjewel Erik van Westerlo. Ik weet jouw naam, maar ik weet ook weer de naam van die speler hoor. Rijfloet. Ja, ik, ik, ik heb je de tijd gegeven. Oh, Rijvloed, Ja, je kan flink beuken. <laughs> Inmiddels is er ook gescoord bij Feyenoord tegen FC Utrecht. Na zeven minuten Nicolai Jurgensen 1-0. En ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar Jaap Koper. Die, Sorry, de telefoon in de horende viel er even af. Ja, je moest je even, moet even netjes. Voorzichtig zijn he, met het materiaal. Ja, ja, he? We hebben het even overgenomen, natuurlijk, van ja. Rico, die even een sigaartje moest roken of een sigaretje moest roken. Dat, dat moet ook allemaal kunnen tijdens zo'n uitzending. Ja. Je zit hier beslot vijf uur uh, achter elkaar. En dan, maar Jaap, dat, de technieken gaat je ook nog goed af, hè? Uh, dat is wel de, de bedoeling. En ik, normaal gesproken sta ik hier ook op donderdagavond, maar ik ben dus totaal niet gewend met het uh, fenomeen Spotify. Dus daar heb ik dus nu al uh, ruzie mee en uh, nu ik dat uh, zeg, uh, slaat de, de, de computer in slaapstand, maar ik heb hem inmiddels alweer uh, terug. Rico van de, Ricardo van de Post uh, deed de techniek vanmiddag voor het eerst, dat deed mm -hmm. hij verdraaid goed. Die zit nu even naast me, Ricardo. Wat een, wat een uitzending, wat gebeurt er allemaal? Hè? Het is toch leuk, hè? Uh, die Chantal Blaak, die de Amsterdam Gold Race bij de dames heeft gewonnen, zegt dit is een van mijn mooiste overwinningen uit mijn hele geschiedenis. Dat zegt nogal wat, hè? Die 28-jarige Zuid-Hollandse die is natuurlijk Kai en kei sterk, die he. niet van niets wereldkampioen. Ja, dat er weinig moeite mee, geloof ik ook, hè? Ging, ging redelijk makkelijk ja, volgens mij. Nou, die, die, die Kouwberg was wel een mooie scherpsrechter, hoor daar. Tanking fietste in de kopgroep met de mannen, hè? Die moeten nog 128 kilometer. En uh, de Ethiopiër Grimé zit ook in die kopgroep. En dat is natuurlijk wel leuk. De voorsprong is wel teruggelopen van 15 naar 9 minuten. Twee wedstrijden in de Eredivisie. die gaan wij volgen. Feyenoord-Utrecht is inmiddels 1-0. Groningen-Roda nog 0-0. Bij HBC-Dio staat het 4-0 voor HBC, voor de koploper. Bij United-Bloemendaal 0-1 door een penalty van Joost van Boy. DSS is inmiddels ook op 1-0 voorsprong gekomen. En bij Waterloo heeft ook zojuist een doelpunt plaatsgevonden. Dus ook die staan 1-0 voor. Waterloo staat voor tegen DSK? Yes. Oké. Okay. Nou, dan gaan we zo eens naar... Uh... Miranda uh, Wesselman, om te horen hoe die goal bij DSS tot stand is gekomen. Maar we krijgen een. van jou ja, je nou even ja, ja, er muziek. Er staat he? nog muziek uh, klaar. Ik gaan we weer een kruisje slaan of het allemaal werkt. De uh, legendary van Wellesley Arms, als het goed is.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 Legendary Yeah, we're gonna be legend Gonna teach more lesson. Got this feeling In our souls we carry It's about trade-offs. Right in truth, they'd nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think we got it all wrong. But we just gotta hold on. And on and on and on. Cause we're gonna be Legendary van Wellesley Arms. En we gaan weer uh, eventjes uh, naar de andere kant van, uh, van, de, van, de, van de glazen hier. Uh, want er is nog meer natuurlijk. Ja, ik heb een beetje uh, uh, voetbal uh, uh, ja achtergrondinformatie. Het vierde van HFC, het, is het team dat ik train op woensdagavond... die speelde uit bij Allianz. Alain, een van de stakeholders van het team van HFC... die deed niet mee en die vraagt op een gegeven moment... en hoe is het gegaan? waarop Karel van Huizen antwoordt, 2-3. Alain zegt dus, gewonnen dus, 2-3. Maarten Lubbes zegt dan, nee, het is 3-2, we hebben verloren. Maar we hadden wel twee hele mooie doelpunten... en die tellen voor anderhalf. Dus eigenlijk was het 3-3. Het is opmerkelijk niet hoe mensen over voetbal kunnen praten. Miranda Wasselman is bij DSSOG. We weten, Miranda, dat het 1-0 is. Maar hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Nou, het is al 2-0. Oh, 2-0. Kijk eens aan. Ja, het is al 2-0 voor DSS, ja. Wat, want DSS draait goed, hè, de laatste tijd. Ja, het draait hartstikke goed. En het ziet er leuk uit qua voetbal. En uh, ja, het tweede doelpunt was een lucky doelpunt. Want uh, de keeper uh, liet hem uh, glippen. Uh -huh. En uh, ja, vol voor Rogé. Maar uh, ja, het gaat uh, voor DSS erg goed. Wie, wie maakte de eerste, wie maakte de tweede? Ja, nou ga je een hele goede vraag aan me stellen. Nou, dan hoor ik dat nog straks. Ik vind het al heerlijk dat een vrouw in de verslaggeving zit bij het voetballen, Miranda. Nou, dat is leuk om te horen. Ja, zoek het even uit. Vraag even na wie het waren. Straks leuk om te weten. Als er wat is, bel je in hè, voor de volgende goals. Ja, komt helemaal goed. Jij succes, Miranda. Dankjewel. Oké. Okay. Dan gaan we naar Marcel. Marcel, Mike van der Toren, 1-0. Ja, je wist het al, dus ik hoef het helemaal niet meer te vertellen. Jawel, je moet zeggen hoe uh, het gegaan is. Dag Marcel. Oké. Okay. Ja, nee, nou ja, hoe ging het? Uh, uh, um, Waterloo is uh, langzaam zeker steeds beter geworden. En uh, eigenlijk staat deze K voortdurend onder druk. En dat leidde tot een aantal corners. En een van die corners die werd uh, beheerst ingetikt door Mike van der Toorn. Keeper Kruiselbergen die doken nog achteraan, zo met al zijn macht, maar kon er niet meer bij. Uh, ja. Wat ik zeg, Waterloo is een stuk sterker, maar nu krijgt DSK net een, uh, een vrije trap op een, uh, een kansrijke positie. En het is volgens mij Henny Schelings die hem gaat nemen. En ik wacht eventjes tot hij zijn aanloop neemt en daar komt hij aan. En hij ramt die bal over, helaas voor DSK. DSK heeft niet veel mazzel met de scheidsrechter. Die fluit eigenlijk uh, alles tegen wat uh, geel en rood is. Maar... Uh, aan de andere kant, DSK kleunt er ook behoorlijk in. Dat moet gezegd worden. Maar uh, wat ik zeg, uh, ze hebben het niet helemaal mee zitten met die scheidsrechter. En verder, ja, wat ik zeg, Waterloo is een stuk beter. Uh, die was het... Uh, eens even kijken. Na een paar minuutjes uh, moest uh, Van Leeuwen die moest al het veld ruimen. Kevin Van Leeuwen, die had een uh, kopballetje, maar raakte daarbij niet alleen de bal, maar ook een verdediger. En uh, ja, daar heeft hij zoveel hoofdpijn aan overgehouden dat hij gewisseld moest worden. Daarvoor kwam Nico, Nico Dieru voor in de ploeg. En dat is bepaald geen verzwakking voor Waterloo. Want nu is hij ook net aan de bal voor een uitbraak. En hij geeft hem richting Mick Dubbelaar. Krijgt hem weer terug. En hij geeft nu de voorzet. Maar die wordt eruit gewerkt door uh, de verdediger van DSK. Dus het uh, loopt even dood. Het is vlak voor rust. Het is 1-0 voor Waterloo. En uh, ik denk dat uh, Waterloo eigenlijk uh, weinig problemen heeft. Dankjewel Marcel, we komen in de tweede helft bij je terug. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Hoor. En dan hebben we ook nog schoten. Uh, op slag voor rust is daar een, een strafschop straf weggegeven. Um, Abras staat voor ons daar langs de kant. En dat zou de kans zijn om op 1-0 te komen. Maar uh, stuur die wordt helaas gestopt door de keeper. En welke keeper is dat? Nee, geen idee. Nee, maar u, wie, helemaal... wie had de strafschop? Uh, schoten. Schoten, ja. Gemist. We gaan zo meteen even bellen met abras. Dus dat, dat doen we naar de muziek. Dat is sowieso naar de muziek. Uh, dan die muziek dat is dus ook weer heel uh, toevallig, want dat had gisteren weer met de kampioenschap van de SV Zandvoort te maken. Want die man die is uh, daar geweest. En die man die heet Yves Bierensin. Dit is het is zijn laatste nummer wat hij heeft uh, uitgebracht tenminste. Zin in jou heet het in ieder geval. Ik zag je staan je keek. So just a wordt maar krachtig, maar we gaan toch weer vrolijk verder. Ja, ja Ik je. zou zeggen. Ik ga dan verder, uh, jongens. Weet je waarom, Jaap? Want bij Groningen-Roda is het na een kwartier 1-0. En de Japaner Don die, uh, heeft die bal erin gelegd. 1-0 voor Groningen tegen Roda. En u weet het ook, Feyenoord leidt ook met 1-0 tegen de FC Utrecht. We hadden uh, in het eerste uur het kampioenschap van de SV Zandvoort. In het tweede uur de successen van de HFC. Maar we hebben nog niet alle, alle uh, successen van HFC uh, gehad. Want jong HFC... Dat speelde vanmorgen tegen een tegenstander waarin ze in het begin van de competitie punten tegen speelden. Maar het ging vanmorgen heel anders, Paul Heijzenberg, de teambegeleider. Ja, goedemiddag Henny. Hi. Ja, we hadden wat goed te maken, hè? We hadden ja. de daar uh, verloren met 3-2, terwijl we met 2-0 voor stonden bij Rust. Dus uh, dat was eigenlijk een beetje een wanprestatie. Dus uh, we waren erop gebrand om het goed te maken en dat is ook gelukt. We hebben deze game met 10-2 uh, terug naar huis gestuurd vandaag. Ongelooflijke stand, hè? Ja, ja, dat is een ongelofelijke stand. Uh, maar we speelden vandaag ook echt weer uh, hartstikke goed. Het uh, trick van Pup Posma. Uh, Loet de kwant, Vins uh, de kwant. Franklin Lewis met schitterende assist. Dus uh, iedereen was weer lekker bezig. En het leuke uh, is dat de tiende goal gemaakt werd door een jongen uit 17-1. Ja, klopt. Die mocht uh, invallen. Uh, ja, we hadden een beetje uh, weinig uh, mensen op de bank... Dus we hebben een beroep gedaan op de 17-1 van uh, Frank Korpenzoek en uh, Ewaard Zeeman. En uh, ja, we hadden uh, Luc Steenkist. Zijn vader was ook een hele goede voetballer, ook onder andere bij AFC. Ja. Niet alleen bij AFC, maar ook bij AFC. En uh, Gieltje Braakhuis. Uh, Luc Steenkist en Giel Braakhuis. En laten die twee mannetjes van uh, 17 nou uh, de laatste goal samen voor hun rekening nemen. Dus uh, dat was hartstikke leuk. Die hebben ook een kwartiertje meegedaan nog. Over talent gesproken. Ja, ja nee, dat, uh, dat is een voldoende bij de koninklijke HFC. Dus uh, dat is ook een doel van uh, Jonge AFC om dat talent zodanig op te leiden dat ze straks uh, de stap naar het eerste misschien ooit kunnen maken. Enkele. Ja. En uh, ja, dat, dan, uh, dat vinden wij leuker dan uh, spelers overal vandaan plukken en uh, die wat centjes toestoppen. We leiden ze liever zelf op. Maar toch, Paul, uh, is het zo dat er van de week op alle sociale media een oproep was... voor een speciale wedstrijd die gehouden gaat worden... Ja. waar jonge talenten uit de regio zich uh, kunnen bewijzen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Want het uh, ja, is een beetje het lot van de jonge HFC. We schuiven er ieder jaar, als je mazzel hebt, twee of drie door naar het eerste... We hebben nu Robin Eindhoven en Franklin Lewis en Mooney Mungi en de Kwant. Dat is allemaal volgend seizoen A-selectie. Otman ook, hè? Uh, uh, nou, Otman die gaat naar uh, Legmeervogels. Ja. En uh, ja, zo zijn er meer, hè? Een aantal jongens die dan een paar jaar in jonge AFC hebben gespeeld. En net niet de stap naar het eerste maken. Maar wel waanzinnig goede voetballers zijn, allemaal. Ja. Die zwermen weer uit naar uh, regionale clubs. Naar Zandvoort, onder andere ook. En naar DSOV, maar dat betekent dat jonge AFC zo één keer in de twee, drie jaar leegloopt. Ja. En uh, nou, we krijgen er zes over van uh, de 119-1, wat vroeger de a 1 heten. Uh, maar dat is niet genoeg om alles op te vullen. Dus we hebben een testwedstrijd uitgeschreven op 24 april. Voor regionale talenten, want we willen het wel een beetje in de buurt houden. Dus als je woont, werkt of studeert in Kennemeland... En uh, dan moet je dan wel een beetje ruim opvatten. Dan, uh, je hebt altijd selectie gespeeld en je bent tussen de 17 en de 21. Dan kun je je bij ons aanmelden. En uh, dan uh, zullen wij kijken of je wordt uitgenodigd voor uh, die testwedstrijd op 24 april. Ja. Het leuke is, Paul, dat jullie toch weer op weg zijn naar de strijd om het Nederlands kampioenschap. Wat je in de laatste vier jaar geloof ik al drie keer hebt gedaan. Ja. Uh, want ja, het, het, het gaat weer geweldig. Ja, het gaat lekker. We hebben nog vier wedstrijden. Uh, we hebben wel maar een kleine voorsprong van twee punten op Jos Watergrasmeer. Uh, maar ja, als we die laatste vier wedstrijden winnen, en waarom niet als we daar vol voor gaan... Ja. ...dan uh, betekent dat dat we ons weer gaan opmaken voor een rondje Nederland, zoals wij dat noemen, om, uh, om het in te gaan spelen. Dan gaan we waarschijnlijk weer naar Groningen en naar de Olde Vesten en dat ja, soort types, hè? Ja, uh, Almelo, Steenwijk, waar oh. komen we dan weer? Hartstikke leuk. De afc hartstikke leuk. Dankjewel, Paul, voor je okay, Annie. verslagje. Graag tot de volgende keer, Makker. Is goed. Daar, Paul. Ja, uh, toen hadden we even wat bedacht, maar dat, uh, dat gaat even anders dan anders. Maar goed, we hebben natuurlijk uh, gewoon ook muziek uh, staan. En uh, dit is de volgende op het lijstje. En ik ben benieuwd. Wat ik dat dit is Take me to the shirt. She's a giggle at a funeral